Ik zag haar lopen op de ramblas De bliksem die sloeg in bij mij Ze had de allermooiste ogen En ze lachte tegen mij Ik wist niet goed hoe ik moest vragen Of ze vrij was of bezet We gingen samen naar haar kamer Daar was ze aangenamer van het Ja, ik wil haar goed vergeten Hoe ze heten interesseert me echt genoeg Want oh, wat kon die mij toch liggen en bedriegen Ja, ze bouwde steeds de doel Maar plots kreeg ik het in de gaten Toen was ik in alle staten weg ermee Duizend euro stuk geslagen, wat te veel